In Hollandse Zaken. Je zoon wordt aangereden en voor dood achtergelaten. Justitie vindt het voldoende dat de dader als straf een paar weken gaat schoffelen. Tot woede van de familie. Vrijdag doet de Haagse rechtbank uitspraak tegen de man die Donny Rog, 13 jaar oud, doodreed. Een live discussie over het geknakte rechtsgevoel van veel burgers. Vanavond bij Max op Nederland 2. Het is radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast was vier. toen hij voor het eerst een piano hoorde. en hij wist meteen wat hij wilde worden: pianist. En dat is gelukt mede dankzij zijn ouders... die hem opvoeden met Oscar Peterson, Chopin, Mahler, Tchaikovsky, Monk, Bach, Stravinsky en Jimi Hendrix. En geen wonder dat hij in no time uitgroeide... tot een van de beste jazzpianisten van het land... die zaterdag een van de sterren is op het Southeast Jazz Festival... in Amsterdam. Hier is Michiel Borstrap... Uw presentator is Petra Post. Ja, die cv van Michiel Borslap, die wordt steeds langer. Dus die aankondigingen die worden ook steeds langer, Michiel. <laughs> 25 jaar in het vak. Ja. Dan heb ik op een ja, kwart eeuw en zo. Dan kwart denk ik: eeuw, God, er ja. zit hier een ontzettend oude man tegenover. Maar dat is helemaal niet het geval. <laughs> Je dat, ervaar je dat zelf zo, 25 jaar? Nee, het was meer dat uh, mijn manager die zei vorig jaar van... Uh, wat moeten we doen volgend jaar? Gewoon een CD doen, wat is er nog meer? gewoon Wanneer was je eerste contract? Dus ik ging kijken en ik zag in een soort archief uh, dingetje... een geel papiertje, had ik inderdaad bewaard... van een concert wat we deden 25 jaar geleden in uh, Spanje. In een club. Contrato. Met getypt en uh, getypt, uh, ingevuld en alles. En, uh, dus dat was 25 jaar geleden. Dus dat, uh, ja, en dat dan geldt dan als je entree ja. in de professionele wereld. Ja. Weet je nog welk bedrag erachter stond? 38.000 uh, Spaanse pesetas. Dus yeah. dat is ongeveer... Uh, dat, dat, dat is niet heel erg veel. Maar dat was een, het was een hartstikke leuk, want we gingen met de band... en voor het eerst met een vliegtuig. en Dat was allemaal te gek. Jouw entree is vrij snel gegaan in de wereld van de jazz. Jij had uh, vrij snel... Behoorlijk dikke, vette contracten. Mm -hmm. en wat, wat, wat nou, e valt wel mee hoor. nou je ging, je ging redelijk hard. En op een gegeven moment won je ook nog iets. Toen mocht je compositie uitgevoerd worden. Onder andere door Herbie Hancock en Wayne Shorter. Ja. En is dat inderdaad, wat ik nu noem, ook de... Heeft dat een, een extra boost aan je, aan je muzikale carrière? Ja, zeker, gegeven? zeker, zeker. Ja, ja. Is, ja. Heb je dat ervaren van, nou... Dit is het ook. Voelde je op dat moment van, nu, nu gebeurt het met mij? Ja, want ik kon toen meer spelen. En het wat, wat ook gek was, of het gebeurde in 1996 dat ik die prijs won. En daarvoor was ik al, uh, waren we ook veel aan het spelen. En ik was soms ook wel gast. En ik had wel eens een interviewtje in de Volkskrant of in de NRC. Maar toen dat gebeurde, toen RTL Nieuws was daar. Die, had daar, die deed daar verslag van het journaal. In New York was het, hè? Ja, Washington. Washington. In de Kennedy Center in, in, in Washington. En toen, uh, toen daarna kwam ook de andere pers uh, die kwam, uh, kwam erbij. Maar ja, ja, het maakt me niet het maakt me nog steeds niet uit uh, kijk, ik vind het gewoon heerlijk om uh, muziek te maken. Ja. Uh, hoe, dat nou, hoe dat dan gaat, uh, linksom, rechtsom, dat kan me niet zo schelen. Nee. Nou heb ik jou in de jaren, want wij schelen niet zo heel veel van leeftijd, ook al eens geïnterviewd. En dan zei ik, nou jongen, klim eens even achter die café-rammelende café-piano en doe eens wat. En dat deed jij dan gewoon. Ja, maar dat doe ik... Wacht even, maar ik heb hier nu een hartstikke chique vleugel staan. Ja, ik ben ik ook een beetje geupgrade door de jaren ja. heen. Zo een ja. heb jij thuis ook staan. Die heb ik ook thuis staan, ja. ja het is in ja. Japaner. Een Japaner, ja. Ja. Maar dat doe jij niet meer zomaar? Nou, dat is nu een beetje... Ik heb een beetje vakantie-jobs. En uh, dat betekent dat ik heb niet heel veel uh, kunnen oefenen of spelen of studeren. stramme vingers. Want, nou, dat niet echt. Maar ik, zit, ik heb net mijn cd afgemaakt. Dan ben je heel veel in de studio. En dan ben je aan het kijken van wat is nou precies uh, de goede track en alles. En, en uh, uh, uh, dus... Maar goed, het is, uh, ik, en ik, Omdat ik cd uh, heb ik net uh, gekregen van de, van de fabriek. Ja. En toen dacht ik van ja, want je, je ja, assistente vroeg dat inderdaad. Maar toen gisteren per telefoon, maar toen. Uh, je dacht zei die uitvoering op cd is gewoon sowieso ja, mooier. Is dat is, gewoon dat is, beter. Dat is, dat is, dat is echt, uh, daar hebben we zo hard aan gewerkt. En, ja. en nog niemand kent het. Nee, nee. Dus, dus, dus het is gewoon. het zou altijd uh, verliezen zijn als je nu live ging spelen. Ja, en nu even wel, ja. Ja. Nu even wel, ja. ja. Maar over het algemeen ben jij, ben jij niet zo heel erg lastig, dacht ik, hè, als artiest. Nee nee, nee, nee, nee. Of bestel jij inderdaad alleen maar blauwe M&M's eh, in, je, in je kleedkamer ah. en roze champagne? Of... Nee, we hebben een uh, lege rider op, op het gebied van uh, catering. Dat staat alleen in uh, naar believen van uh, promoten. De, de, oh, oké, okay. dus het dus wordt gewoon uh, dus per keer. Het is hartstikke leuk, want je krijgt altijd anders. Want mensen doen altijd wel wat. Uh, weet ik ja, van. dat is hartstikke leuk. Ja. Wij ja. gaan zo meteen luisteren naar, naar muziek. Uh, ik, ik, zit even, ik zat eerst te denken: van, gaan we nou van tevoren vertellen wat het is of daarna? Maar ik, ik kies nu voor van tevoren, want het nummer heet Two Brothers. Ah hmm. oh, ja. Uh, het staat op, de, op je nieuwe CD Reflective. Ja. Komt uh, dit najaar, in september komt het september, uit. Ja. Ter ere, ter ere ook van je 25-jarig jubileum. Er komt er volgens mij ook een notebook uit met alle muziek. Helemaal uitgeschreven muziek. En ja, ja. uh, er komt een tournee. Dus, ja. dit, dus dit is eigenlijk het startpunt van, van, van een bijzonder najaar. Uh, maar dat Two Brothers, ja, dat is eigenlijk ook een heel. Uh, ja, een pijnlijke, trieste geschiedenis. Dat is de geschiedenis van die twee broertjes... die door hun vader zijn vermoord afgelopen jaar. Ja, Ruben en uh, Julian, ja. het zijst. En uh, zoals uh, wij allemaal, toen we dat bericht hoorden... We, uh, ja, dan breekt iedereen een beetje, hoe, hoe, hoe dan ook. Maar, en ik ook. En, uh, ik ging uh, naar de vleugel en uh, die kwam eruit. En uh, dat nummer in één keer zo... Want, maar betekent dat dat je heel erg met die geschiedenis meeleefde? Dat je dat volgde op de voet? Wat er gebeurde in die dagen dat die jongens nog gezocht werden? Ja, ja is, iedereen volgde dat verhaal. En, en, en um, op een gegeven moment kwam, kwam het nieuws en het was uh, voorbij. En, uh, en ik ben ook een, een jonge vader op dit moment. En uh, ja, dan, het, dan komt dat extra, dan weet je dat ja, die liefde voor die kinderen... Die, die, dat is niet meer, de jongens kunnen niet meer verliefd worden... die kunnen niet meer school, die gaan niet meer feesten... die ik heb niks uit afgelopen klaar. Ja. En uh, ik wilde iets maken... ik zag het ook op de piano liggen eigenlijk... ik speel eigenlijk twee noten... de D en de Fies. En uh, dat is een, een lange toets en een, een korte toets. Dus ja, daar zie ik ook die, weet je, die twee broertjes... en dat haar haalt zich eigenlijk het hele stuk. En daaromheen... Uh, is het de rest van het stuk. Zit eromheen, ik heb het heel veel gedraaid vandaag... en het viel me op dat het... Het is ook heel stevig in mineur. De, in er, zit, er zit een hele verdrietige ondertoon in. Nou. Is, dat het, is dat het idioom wat meteen bij je binnenvalt... als je dan naar aanleiding van zo'n treurige geschiedenis... een compositie nou, gaat maken? Moord is, is het allertreurigst. Dat iemand anders je leven ontneemt. Kindermoord. Kindermoord, ja, ja. precies. Ja. Ja. En dan, dan heb je ook meteen een beeld... of eigenlijk dus een geluid van wat je wil maken... Of ja, hoe werkt dat? Meestal heb ik dan, eh, zeker met deze plaat... Heb ik, ben ik begonnen met de ondergrond. Eh, in, de, in de zin van, wat doet die linkerhand? Nou, de, dat is dan, dan... Dan heb ik iets gevonden waarvan ik denk... Nou, daar da, da, da kan ik mij aan de voeten, bijvoorbeeld. en Een klein harmonisch verschilletje. En dan is het wachten op, uh, op die melodie. Er moet een melodie komen die... Gewoon, er kan geen andere melodie komen dan die ene. En soms, soms lukt dat niet. En ben je op zoek naar... En dat, maar met deze, met dit stuk, bij deze compositie ging het gewoon, kwam het zo in één keer zo. Ik heb het eigenlijk bijna in één keer zo zitten spelen. Ja, laten we gaan luisteren. Michiel Borstlap en het stuk heet dus Two Brothers. Two Brothers van Michiel Borstlap, pianist en componist. Een van zijn nieuwe stukken te vinden op de CD Reflective... die volgende maand, 26 september, zal verschijnen... ter ere van zijn 25-jarig muziekjubileum. En dit heette Two Brothers omdat het is geschreven... naar aanleiding van de trieste dood van de twee broertjes Julian en Ruben... afgelopen jaar, die door hun vader werden vermoord... waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. We hebben het daar net al eventjes over gehad in Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Komt u maar op met uw opmerkingen. Misschien vindt u er iets van, misschien herkent u er iets in. Misschien wilt u, wilt u een compliment uitdelen, zijn we ook altijd dol op. Michiel Borstlap is onze gast, dus alles wat u altijd al aan hem wilde vragen... kunt u ook nu gewoon doen via onze website radiokunsthof.nl. Twitter mag natuurlijk ook, hashtag radiokunsthof. Als u dat nou een beetje tijdig doet, dan kunnen we dat nog tijdens dit uur behandelen. Uh, Michiel, die re Reflective, hè, zo heet ja. de titel van je nieuwe cd... Bij ja. dit. Stuk, krijg je daar al een beetje een indruk van. Het suggereert dat jij aan het reflecteren bent. Ja, het, klopt, het komt, dat komt. Dat komt eigenlijk omdat uh, als je. Ik heb uh, ja, veel solo concerten gedaan. En dan merk je gewoon dat als je ruimte laat tussen die noten. Dan is er, dus, dan is er iets anders mogelijk. Kijk, vroeger speelde ik heel veel jazz. En dan, en dan dat blaasje van het podium. En dat die mensen zitten met hun haren achterover. <laughs> en uh, dat is dus een eenrichtingsverkeer. van, van het zo meeslepend, ja. ja. Van kijk eens, hoe, waar ja, spierballen. Studeren, spierballen, hoe wij we hebben. En nu met dat solo... Um, merk ik gewoon dat er, dat er komt ontzettend veel terugkomt. Uh, dat, uh, ja, dat heb ik heel interessant gevonden. En dat is, was met die CD solo 2010. Daarna met die CD Blue die genoemd uh, is naar je dochter, naar Blue. En uh, toen bij dat, bij dat project uh, waren er een aantal stukken die... Hè, en dan speelde ik ergens en dan uh, merkte ik gewoon... dat die mensen in Schipen niet eens voor om, kwamen om mij te horen spelen... maar omdat ze die nummers graag willen horen. En toen dacht ik even, ja, maar dat is eigenlijk te gek. Dat ken ik helemaal niet, dat fenomeen. Dus ik heb, hè, zoals 2010 is, er, uh, improvisaties. Blue is een beetje de helft geïmproviseerd en de rest stukken. En reflective is eigenlijk gewoon volledig uh, compositie, compositie. Ja, engad, he helemaal weg, uh, weg van het improviseren. Ja. En nog meer eigenlijk naar de verstilling. Ja, omdat, dus tussen die, uh, die noten, die, die verlangende stiltes... die moet je verlangend maken, die stiltes. Van Wat gebeurt daar precies? Wat ja. is daar aan de hand? Dus dat, daar komt er heel veel spanning op. Ja, in die spanning daar uh, ben ik zeer, ge zeer in geïnteresseerd. Wat heeft, wat heeft jou getriggerd om dat op te zoeken? Jij bent, je bent een, een muzikus die, die al een carrière lang, zolang ik je ook al volg... eigenlijk altijd weer opnieuw iets uitprobeert. Nieuwe paden bewandelt, nieuwe avonturen, muzikale avonturen zoekt. Wat is het dat je, dat je nu in die reflectieve staat bent gekomen... Zo, sinds dat solo spelen van 2010... Um, nou ja, toch voor een groot deel mijn relatie met, uh, met de vleugel. Uh, uh, die is dieper geworden. Omdat je gewoon. Er is niks. Er is geen drums, geen bas, geen zangeres, geen zanger. Geen saxofoon, geen trompet. Er is alleen die vleugel. En, dus de, en, en kijk, als, je, als iedereen een toets indrukt, dezelfde toets, dan klinkt die in principe hetzelfde. Mm -hmm. Ik probeer uh, nog steeds, probeer ik nog steeds om, om diezelfde toets te spelen. Maar op zo'n manier dat hij anders klinkt. En, dat, en een van de dingen die. Ja, dat is Touché, heet dat. en, en dat, daar, daar ben ik heel erg uh, in gedoken. En, uh, maar probeer mij dat eens uit te leggen. Aan, aan een hele simpele geest die heel slecht met toetsen is. Nou, ik, ik kan... Um, om, deze muziek wordt ook uitgeschreven in een pianoboek. En uh, gisteren waren er een paar mensen bij mij in de studio. En dan gingen we... Ik vroeg ze van nou, hè, van, speel dat het is, speel dat het Want dan kan ik horen. Nou, ze speelden alle drie... Uh, zo'n stukje, uh, van zo'n zo pagina van zo'n uh, zo stuk. En het klonk eigenlijk uh, uh, toch iedere keer anders. Ja, en, uh, dat heeft met die touché te maken. Uh, ja, en, en, en zeker in zo'n zaal, uh, bij de op concert hebben we ook dan nog wel een, een camera... die vanaf de linkerkant zeg, alleen maar op, de, op het keyboard... op het toets, toetsenbord, dus op mijn handen, uh, projecteert. En dat gaat meteen, 20 bij 20 uh, wordt dat geprojecteerd uh, op het de, op de, op decor. Yeah. Dus mensen zijn er heel erg bij betrokken. Het is niet meer zo van, ik zie je op 800 meter verder. Nou, 800, 400 meter <lacht> verder. <lacht> zo groot ben ik nog niet. Meer. <lacht> 400 meter, 40 meter, 4 yeah. meter, zie ik, maar ik zie niks. En nu yeah. is dat wel. De betrokkenheid... Uh, en ik, ik heb ook gezien, uh, uh, ja, heel veel mensen hebben gewoon piano's thuis staan. Heel veel kinderen spelen, spelen piano. Ze zijn een beetje begonnen, hebben een verkeerde lerares of een leraar gekregen. zijn ermee gestopt. Maar ze hebben iets in hun, ze houden allemaal heel erg van pianomuziek. Mm -hmm. Wat ga je dan spelen? Nou, Dan moet ik gewoon zorgen dat ik mijn eigen muziek heb uh, op een bepaalde manier gespeeld. Ehm... Um, ja, niet, uh, en, en niet zomaar... Uh, kijk, als ik live concerten doe... Dan, dan, dan zal er ongetwijfeld hier en daar... lekker een beetje geïmproviseerd worden. Maar, maar, maar het, het hele album is, is volledig uh, gecomponeerd. Nee, in principe kun je gewoon dit hele album spelen... bij een volgend concert. Ja. En is, ja. We, we hebben gesproken met, met de muziekcriticus jazzcriticus Ruud Meijer. Aha. Die jou uh, uh, al een hele leven lang ook vraagt. Ja, precies, ja. En die, zei, die heeft deze cd ook gehoord, die heeft dit materiaal gehoord. En hij zei eenvoud, bij die, bijna meditatief, weinig improvisatie, weinig jazz. Zo zou ik deze cd willen beschrijven. Hij keert terug naar de eenvoud. De plek waar Michiel nu staat doet me denken aan de Italiaanse componist Einaudi. Die keert terug naar de oorsprong en de eenvoud. Jazz kan ingewikkeld zijn. Op een gegeven moment is eigenlijk alles al gedaan. En dan wil je terug. Deze plaat is daar een afspiegeling van. Mooie, verstilde muziek. Dan suggereert hij dat er een soort visueuze cirkel is. En dat je nu eigenlijk weer bijna bij het ja, begin bent. Bij de liefde gewoon... voor, de, voor, voor ja. de vleugel. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Herken je eigenlijk trouwens in die vergelijking met de Italiaanse componist? Nou, zeker. Ik, uh, Ludovico Einaudi is een man die, uh, die... Ik ken hem ook redelijk goed. Hij, uh, hij is, ik vind hem een geweldige componist. Hij uh -huh. gaat film, kom, filmmuziek muziek ja. schrijven. Uh, hij heeft, ja, enthousiast heeft hij ja. gedaan, hè? Ja. Is hij ook voorbekroond, meen ik. Ja. Ja. Ja. Prachtige dus, muziek. Ja, prachtig. Ook, uh, he, dus, dus, um, maar goed, hij, hij, hij, hij is begonnen met pianospelen toen hij 25 was... En, ik begon toen ik vier was, maar dan blijkt het... Dus... Verschil moeten zijn in het begin. Nee, maar dat is, juist, dat is juist het mooie. Er is geen verschil. Je moet zorgen dat je iets speelt wat mensen uh, raakt. Dat, dat heb ik van hem ge geleerd. Maar niet, zoals jij het nu eigenlijk formuleert... lijkt het net alsof je je gevoel ontdekt hebt... Nou, ik... ik heb je nog voor 2010 nog wel een keertje knetterhard horen rammen op, uh, op, op zo'n apparaat. Ja. En dat de dak eraf vloog en, en, en dat er ook niemand zich meer verstaanbaar kon maken. En Dan dacht ik nou, het is niet een hele gevoelige jongen op dit moment. Een understatement. Ja. Dus er is iets gebeurd. Ja. Ja, het vaderschap is dan misschien toch wel een uh, onderdeel van. Maar het is ook echt gewoon de, de, de muziek. Ik, dat, dat ik dichter bij de piano ben gaan zitten. En dat ik dacht van, ja, maar wat gaan we... Wat, ho, ho, ho, ho. We, we moeten wel praten met het instrument. Mm -hmm. En niet uh, zeggen heel hard schreeuwen dat je hard gestudeerd hebt. Dat geloof ik niet meer. Dat, dat, dat wil ik niet meer. Tussen misschien Praten gelaten. met het instrument is eigenlijk praten met, met de luisteraar. Met de toeschouwer. Ja, want het is, muziek is van ons allemaal. En de ene die luistert de andere die speelt. Daar is geen, zie ik geen verschil in. Alleen moet je wel dan moet je wel je functie goed uh, bekleden. Ja. Dat doorgeefluik moet je zijn. Je bent een doorgeefluik. -like van... ik, ik heb dat ook bij de Italiaan gezien, uh, bij concerten. Uh, mensen komen echt hongerig naar zijn concerten. en Die zitten daar te luisteren, die geven geen en, het, zijn, en wordt, het is overal uitverkocht over de hele wereld. En wat hij, speelt hij nou, technisch gesproken? Nou, Petra, dat is niet heel moeilijk, maar daar gaat het niet over. Het gaat over het gevoel. het gevoel wat je erin legt. En de ruimte tussen die noten. Ja. Longing spaces. Daar gaat het wel. Het om. heeft iets heel dramatisch en iets heel filmisch. Wat hij doet. Wat jij doet nu ook. Wat we net hoorden. Toen ik je muziek vandaag voor het eerst hoorde Van je nieuwe plaat. Moest ik eigenlijk ook heel erg aan Philip Glass denken. Ja, nou, dat is iemand die ik zeker heb bestudeerd. De afgelopen periode. En dat is ook dat, dat, dat repetitieve, ja, dat, uh, dat, de, dat meditatieve ook... dat je eigenlijk uh, denkt, nou, ik kan mijn yoga-oefeningen nu ook wel even... je appels bij erbij gaan doen. Nee, nee nu klink ik ja, nee. badinerend en dat bedoel ik niet zo. Ja, je ja. raakt een beetje verloren in de muziek. Ja, maar dat, is, dat vind ik heel gaaf aan muziek. En ik heb wel geprobeerd om inderdaad... Die, uh, om, ja, dat meditatieve, die, die linkerhandpatronen, want die zijn er... in de muziek van Philip Glass ook en van, van Audi... Maar ik heb, dat, ik heb er wel iets, meer, wel iets meer melodie in willen leggen. Ja. Uh, voor de Waarom eigenlijk? Nou, dat, dat, ik ben toch wel, in die zin ben ik wel heel Italiaans ook. Ik hou van, uh, toch van Maria Callas en zo. En ja, een dus beetje en meer theatraal, meer ja. drama in. iets meer drama, ja. Dat Want bij gewoon... Philip Glass heb je ook wel een beetje af en toe het idee van... Uh... En nu? Ja, dat heb ik wel. Pardon, wat zei ik nu? Ja, je hebt het gezegd. En hij luistert mee. Hey. En wie hangt hier nu aan de telefoon? Nee. Hé, hey, Filip, ja, jongen. Hé, hey, gozer. Ja. Hey, ik heb je altijd enorm gewaardeerd. Jij zit nu 25 jaar in het vak. En ik zei al, opvallend in jou muzikale voorkeur in jouw stijl is eigenlijk... dat je niet voor één gat te vangen bent. Je hebt echt van alles gedaan. Je bent uh, niet binnen de lijntjes... en die zijn soms nogal streng van de jazz gebleven. Je hebt gespeeld met uh, Pat Metheny... maar ook met uh, Treintje Oosterhuis, met Gino Vanelli. Je hebt uh, voor de Emir van Qatar heb je een opera geschreven. Daar moet ik eigenlijk straks ook weer alles over weten. Je hebt veel muziek geschreven voor uh, Paula van der Oest. Voor een film uh, Tiramisu van uh, Paula van der Oest. Daar ben je ook voor bekroond. Zit daar regie achter of hoe is dat zo gekomen dat jij dat eigenlijk dat hele palet hebt bespeeld? Live by the day. Ik, uh, ja, dat kan je anders zeggen. Mm -hmm. Gewoon, uh, ik heb daar geen idee van. Ik, dit niet. Uh, ja, uh, ik heb nu wel voor, voor die reflective tour. Is het voor het eerst dat ik een album uitbreng en dan daar meteen ook een, een tour doe? Dat is ja. voor mij, voor echt een UniCum, dat heb ik nog nooit gedaan. Waarom deed je dat eigenlijk niet? Ja, nou ja het is, dat Omdat dat lief bij de D. Ja, het is gewoon dat zo, zo serieus was ik dan ook weer niet. Ik was alleen in principe heel erg committed met, met de muziek. En, ja. het, en de oh ja, een cd, en dat moet dan, weet ik veel, weer worden weggezet. Daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig, maar goed, mijn manager heeft ook, heeft ook zijn job en uh, dat doet hij steengoed. En hij heeft gezegd, nu gaan we het anders doen. Mm -hmm. Dus, uh, nou goed. Ik, uh, jij luistert ik gewoon. Ik Naar Mijn uh, manager, ja, zoals dat hoort. Ja. Ja. Ja. Hij heeft het beste met je voor en ja. jij moet ook vooruit. Ja. Maar goed, dus dat, is, dat is vrij, uh, vrij average dan, hè? Dit, dit deeltje van je carrière. Maar ging het dan zo dat de EMI van Qatar belde en dat je dacht... Ja. ja leuk, ik heb ook nog ergens ja. een beetje ruimte in de agenda. Ja. Ja, zo ja. Er zat daar dan nog enige muzikale eisenpakket aan vast? Of... Ja, ze zeiden we willen graag dat die opera ook in Italië gehoord kan worden. Dus we willen graag uh, een yeah, Italiaanse opera, maar geluideerd met uh, muziek uit het Midden-Oosten. Nou, uh, dat heb ik gedaan. Dat hebben we gemaakt. Is, en is het zo simpel als jij het nu eigenlijk vertelt? Van, van u, u vraagt wij draaien, maar dan ga ik wel, ga je dan. Zitten daar nog compromissen aan vast? Of, of ja. doe je gewoon precies wat je wil? Ja, nee, ja, ik, We uh... ja, hebben die opera gewoon meteen uh, gedaan. Uh, er even... moest even wat besproken worden. Maar dat was binnen een half uur klaar. En uh, nou, toen heb ik uh, een goede vriend van mij, Melchior Hudeman... Uh, die is nu met... presentator van VPRO Vrij Geluiden. Maar ja. die heeft mij toen enorm uh, geholpen. Is ook naar Cairo gekomen. Daar hebben we de opera geschreven. En toen hebben we gewoon in drie weken tijd uh, gewoon uh, in, ja, bijna niet geslapen. Veel gerookt, en veel gedronken en heel veel, heel hard gewerkt. Ja. En omdat muziek is mijn passie en het is voor hem ook zo, en dat, dat, dat, dat, dan werkt het ook. En dat is, is natuurlijk wel, als ik dan eraan terugdenk, uh, het is wel te gek. Als iemand je vraagt voor een opera, wanneer moet hij af over, over zes weken? Wauw, ja. ja. over zes Beetje weken. Snel. Beetje snel, maar dat is wel te gek. Want dan zit je erin. Dan word je meegenomen door een soort van gevoel in je hart. En dan. Uh, hier zou je, wij spreken voor subsidies. twee jaar brieven moeten schrijven. En dan ben je eigenlijk. Uh, is niet echt dan, ik zit er hartgevoel er niet in. Dan krijg je meer hoofdmuziek. Ja, de, de, de, de, nu spreekt er eigenlijk alweer een Italiaan. He, Zie, koren. <laughs> koren koren ja. Nee, wat, wat ik namelijk een beetje proef in de manier waarop jij ook... in Je, je, je doet net alsof het allemaal gewoon heel vanzelf zo'n beetje op gevoel is gegaan. Maar er zit ook iets Pietje Bel-achtigs, euh, ja. querulant -achters in. Je bent niet geworden, terwijl eigenlijk de hele aanzet daartoe wel was... die jongen, die jazzpurist... Die jongen die alleen maar in het Bimhuis staat. En aan het ei ja. staat nu. Ja. Muziekgebouw aan het ei. Die al, alleen maar op dinsdag daar en daar speelt. Op woensdag daar en daar. Die tour doet. noordse Jazz enzovoort. Ja. He, die, die hele agenda kunnen wij samen gewoon prachtig uitschrijven. Ja. Dat ben jij niet geworden. Nee, omdat ik het niet wilde. Want ik, ik, ik was wel, in het gedurende mijn concertoormtijd was ik daar wel. Maar ik, het, ging, uh, het, het ging niet altijd over muziek. En dat klinkt gek, maar dat vond ik. En dat vind ik nog steeds dat het, dat het, dat het, dat het muziek is in een, echt in een, in een oer-Hollands hokjesgeest, uh, Bim Huis. En, uh, nou, spreek wel daar aan nooit. Wat, wat, wat is die oer-Hollands hokjesgeest? Hoe ziet hij eruit? Mm, ja, als je er niet, uh, de moet ergens ook bij horen. Het is een verenigingssysteem. Uh, ja. Als je niet. Ja, en dan gaat het. Het ging ook over subsidies. En als je dan merkte. Ik heb nooit. Die hele molen gedaan. Ik heb. Natuurlijk heb ik wel eens een keer subsidie gehad. Voor een buitenlands concert. Voor een reisding. Maar er zijn ook Nederlandse jazzgroepen geweest. Die echt gewoon. Ieder jaar tonnen kregen. Omdat ze ergens bij hoorden. Ik wil nergens bij horen. Muziek hoort nergens bij. Ik ben gewoon. muzikus. Ik, ben gewoon, ik wil alleen maar piano spelen. Maar je wil ook niet door die molen van commissies nee, die nee, adviezen nee, nee. geven... en nee, zeggen dat je een het in... een beetje anders moet. Nee, vreselijk. En ik heb zelf een keer in de commissie ben ik gevraagd om in de commissie te zitten. en ik heb gezien Welke hoe commissie ging. was dat? Nou ja, voor, voor, uh, ook voor zo'n... Uh, ik moet even die naam... Uh, Podiumkunstfonds voor de Poliumkunst. Ja. Voor zo'n ja. jaar ben ik een keer met een paar journalisten... En, en, ja, ik heb uh, dingen gehoord en ik, ja, ik vond het vreselijk hoe dat ging. Over, werd over mijn collega's werd al dingen gezegd en ik denk van ja maar Goh, journalist... Uh, Wie ben jij? Ja, wat speel jij dan op die gitaar? Weet je? Als, je, als je dat zegt, nou, dat vind ik niks. Nou, dat, waar, waarom zeg je dat? Hè? Het gaat niet om welke noot je speelt. Het gaat niet om welke vereniging je bent. Het gaat er volgens mij om dat je iets communiceert op, op, op je instrument. Anders word je geen muzikant. Dat is, zo ben ik... Dat, het leuk dat je het woord Pietje Bel zegt. Want het, zo ben ik gewoon. Ik ben... Uh, uh, uh, ik was jong en ik was totaal verliefd op muziek. En dat ben ik nog steeds. Er is niets aan veranderd. Ik heb een, ook mijn droom. Ik ben ontzettend ambitieus. Maar ik werk met de pleurs Ja. Op een Amsterdamse zeggen. Ja. Maar en, daarbij uh, staat altijd voor op die liefde voor de muziek. Altijd. En je wil je niet conformeren aan dat wereldje wat erbij hoort. Nee. Ik ben, ik krijg kijken. Is die wereld dan krijg ik krigel. Is die wereld van de jazz dan erger dan die andere wereld? Mm. Of geldt dit gewoon voor alle werelden eigenlijk? Nou, er zijn natuurlijk wereldjes... Uh, dat, dat is wel zo hier, uh, ja. uh, misschien ook wel ergens anders, het, het, ongetwijfeld. Maar goed, zodra er een subsidiesysteem aan boven hangt... Ja, uh, wordt het diffuus, naar ja. mijn gevoel. Ja. En uh, wat dat betreft... Uh, daar heb je uh, ons ook mee geprikkeld natuurlijk... door dan zo'n opera van de, voor de Emir van Qatar te doen... of door met Treintje Oosterhuis... en het uh, Silia Romli te gaan spelen. Iets wat eigenlijk nog done is... in de wereld van de jazzpuristen in ieder geval. Ja, zeker. Dat, dat, maar daar hoef je niet eens puristen bij te zeggen... in de wereld van de jazz. Ja. Heeft je dat punten gekost? Uh, in de appreciatie van je muziek bijvoorbeeld? Of in de beoordeling? Uh, ik denk het wel, ja. Maar... Ja. Nee, you benzam, En dat is uh, dat is. Dat, dat heb ik ook. Ik had, vroeger had ik een fantastische piano-leraar. En dat ging over de muziek, maar het ging ook over dit soort dingen. En ik kwam op, op het construien en uh, ik had een mooie kanette ergens gespeeld. En ik had een hele, hele hartstikke leuke recensie in de Volkskrant. En ik zei: kijk, kijk eens, uh, leraar wat ik. Uh, Rob Matna was dat. Ze zei, nou ja, dat is een leuke recensie. maar dat, dat, dat doet er niet toe. Want er zijn, er zijn een paar mensen die jij. Die je om je heen moet verzamelen, waarvan je de mening belangrijk vindt. En al die andere meningen. Ja, dat is. Uh, je moet gewoon bij jezelf blijven. En misschien een beetje advies hier en daar. Maar, en dat ja, heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. Dat doe ik nog steeds. Ja. Het is verkeersinformatie. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Eerder vanmiddag stond er een auto in brand in Zeeland op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel drie kilometer file... tussen Middelburg en Heinkensand. En er is een ongeluk gebeurd met een drietal vrachtwagens op de A67... vanuit het Belgische Turnhout naar Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel staat twee kilometer file... en de weg gaat pas na middernacht weer open. NTR. Speciaal voor iedereen. Aan tafel hier in Kunsthof, Michiel Borstlap. Hij is een van de beste jazzpianisten van Nederland. Maar dat jazz, dat haal ik er nu gewoon vanaf. Hij is componist, hij is pianist. En hij probeert alles uit. Hij probeert heel veel uit. En hij heeft ons net uitgelegd dat hij op zoek is naar de verdieping. Dat hij eigenlijk weer terugkeert naar de kern. En dat dat raakt en dat mensen daarvan houden... dat blijkt wel uit de reacties op deze uitzending. Want we hebben één stuk laten horen, Two Brothers. En we krijgen ongelooflijke berg... Uh, Post binnen. Weet dat dan? Ja, dat gaat meteen goed. Uh, Naima Azu, uh, ook een cultureel uh, liefhebster, die schrijft uh, prachtige muziek van Michiel Borslaan bij Kunsthof. Hij was ook briljant bij Soek, bij de Syrische Assala. Oh, ja. Een muzikant die geen grenzen kent. Oh, nou, wat aardig. Ja, uh, Simone Dekker schrijft uh, Two Brothers van Michiel Borslaan. Is dus adembenemend mooi, heel mooi, mooi, mooi, mooi. <laughs> Oh ja, nu even een ander. Ja. Fijn gevoelig, en zuiver emotie. Dit album ga ik zeker kopen. Wauw, schrijft uh, André. Nou, kortom, uh, Leuk ik, denk, ik denk Zonde. dat je een goede première uh, maakt op dit moment. Ja, geweldig. Peter, nou ja, dank je, dank je aan jou voor het maken van die muziek. Ja. Maar daar gaat het om, hè? Dat je die mensen raakt. Ja. Is het eigenlijk moeilijk om iets te maken om, zeg maar. Je moet altijd eerst bij je eigen. Dit klinkt een beetje soft wat ik nu formuleer, maar ik ga het toch doen. Je moet eerst bij je eigen gevoel kunnen komen... om dat gevoel te kunnen vertalen in een, in een compositie. Ja. Wat heb je daarvoor moeten nou, dat is bloed, afleggen? Nou, bloed, en tranen de afgelopen uh, acht maanden. Want zo, zoveel tijd hebben we genomen. Ja. Ja, dan moet je die stukken schrijven. Wat ga je nou schrijven? dan schrijven? Ja. Wat is het bloed, zweet en tranen? Probeer me eens uit te leggen hoe dat eruit ziet. Slapeloze nachten? Ja, ja, ja, ja. Uh, dat, uh, om te beginnen. Uh, hoe, wat, nu, oké, okay, het volgende stuk. En dan speel je dat. Ik neem alles op mijn telefoon op eerst. Dat is gewoon lekker makkelijk. Gewoon uh, lekker okay. uh, s'nachts. En als ik, uh, dan luister ik daar de volgende dag naar. Je, je gewoon... hebt van een koptelefoon op je hoofd en je speelt nee, ook? Oh, nee, nee, Je hebt je, je vleugel, eigen ruimte. Eigen vleugel, ja. En dan zet ik de telefoon aan. Ja, en dan... Uh, en dan de hoeveelheid bagger wat er dan ook tussen zit, dat is ook echt schrijnend. En dat is dan ook heel vervelend natuurlijk, als je een nieuwe plaat wil maken. En je hoort alleen maar ellende heel, uh, in de opnames. Het dus moet... je wordt een steeds kleinere man eigenlijk, als je ja, naar jezelf luistert. Ja, natuurlijk. Ik ben, ik ben echt keihard voor mezelf. ik heb Al die leraar die ik heb gehad, die zitten allemaal in mijn hoofd. Die zitten allemaal, zitten allemaal ah, kom op zeg, wat zit je nou tot de spelen? Borstlap, hadden het toch op, je En wat hoor je dan? Wat hoor je, cliché? Hmm... Ja, per een, se. Of een, of, een, of een stomme melodie. Die, die gewoon echt. Dat uh, is gewoon zo'n uh, zo snackbar melodie. Noem ik het dan even. Van, ik kom heel graag naar de snackbar. Dat gaat niet om. Maar even. even de er moet iets zijn er moet iets bijzonders zijn er moet iets... dus ik heb 80 nummers gemaakt maar goed dan worden er dan 50 en dan 30 en dan ga je er 25 opnemen en dan blijven er 16 over. Ik heb trouwens één nummer is niet van mezelf van die cd. Dus een nummer van, uh, van Anouk wat ik ook echt een waanzinnig mooi nummer vond Birds van het Euro. Birds van de, heb ja. je dat ze hier op staan? Ja, oh nou ik, hier ik ga ik, kijk even heb ik hem hier nou liggen. Ik ga eventjes vragen of daar gaan we wel even een stukje van luisteren, toch? Ja, ik vraag gewoon Noori of die eventjes, of, of mijn charmante Nicole, of ze eventjes de CD op wil komen. Ja, want ik kan niet weg bij de microfoon. Hè? Ik word betaald <laughs> gewoon voor de full power play. Ik wil even een stukje daarvan horen, kan dat? Ik kan het ook helemaal meezingen, Beurs, maar dat ga ik niet doen, dat beloof ik. Waarom niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn grenzen. We hebben trouwens ja. gesproken met Orville Breveld, programmeur van Southeast Jazz. Ah, ja, daar speel ik. En daar sta, de sta, daar sta je aanstaande zaterdag. En hij, zij zegt van. Uh, een van de beste jazzpianisten van Nederland. performer, er zit veel swing in. Jazz is begonnen als dansmuziek, maar in de jaren 70 volledig geïntellectualiseerd. En daarom is het te gek dat muzikanten als Borstlap het grote publiek niet zijn vergeten. Uh, en dat is waar we het net een beetje over hadden. Hè? Dat, dat, dat die jazz in jouw beleving volledig geïntellectualiseerd is. En daardoor zo nauw komt. Nou ja, het, Kijk, in het hoofd van een jazzmuzikant... daar gaat tijdens het spelen... komt een enorme berg informatie voorbij. Ik geloof, dat dat, ik geloof niet dat, dat, dat ik bij, de, bij andere vakgebieden dat, dat kan zeggen. Dus... Het, het, het intellectuele zit er wel in, maar dat wil ik helemaal niet op een menu zien. Of dat wil ik helemaal niet op mijn bord hebben liggen. Je wil dat, dat, wil boekje, dat spoorboekje dat is, eigenlijk er niet doorheen zien, precies. horen. dat is de kwestie van jou. Jij bent de, de muzikus, jij zet het poem, dat is best. Mm -hmm. Maar ik zit hier te luisteren naar Geraakt wat worden. jou... Uiteindelijk zijn al die dingen maar technieken om, om, om, om, om emoties door te geven. En dat is ook in de jazz zo. En dat zou moeten zijn. En hoort daar dan ook automatisch bij, ik ben bang dat dit een van mijn stokpaardjes is, die eindeloze, uh, die, die eindeloze soli, uh, dat we even horen hoe virtuoos ja, ja. de drummer is, dat we even horen hoe virtuoos de, de gitarist is, de, de, de, nou ja, ga zo maar door. Ga zo maar door, ja. ja, zeker. Maar dat heb jij ook gedaan? Ja, zeker. Ga je nu zeggen dat je daar spijt van hebt? Nee, ik heb geen spijt van, dat was, uh, maar het, ik, heb, uh, ik heb er wel genoeg van. <laughs> Nou, we gaan even luisteren, want dit is ook een statement, hoor. Dat je beurt van Anouk... Dat je dat op je Ik vind het zo'n mooi nummer. Ja. Ik had echt, toen ik voor het eerst hoorde, het was eigenlijk bijvoorbeeld Albert Verlinden. Wij zaten toevallig stond in Boulevard. Boulevard aan, en Albert Verlinden zei, nou ik heb nou een oude, nieuwe nummer van Anouk gehoord. Ja. Dat vind ik zo'n rampnummer. zo'n slecht nummer. Toen dacht ik, kijk, dat moet, dan, moet het een, dan kan het een leuk nummer zijn. <laughs> ik, ken, ik ken hem een beetje. Die Albert is een ontzettend aardige vent, maar als je over muziek begint, dan begint altijd een beetje de haren over te staan. En toen hoorde ik het, ja, vond was fantastisch. Ja. Laten we even luisteren wat jij daarmee doet. I'm yeah. Ja, ik was net even met Michiel aan het kijken. Wie heeft dit nou geschreven? Anouk dus, Anouk maar niet met, alleen, hè? Met twee uh, Zweden. Ik denk dat die ene componist Johansson heet... en die andere Gerstad. Ja, ik, dat maar, klinkt me ook voor Maar het allemaal right control, dus dat komt allemaal goed. Komt uh, allemaal goed. Dat ja. minuutje dat wordt ook gewoon keurig uitbetaald. Ja. Mooi, mooi gedaan. Heel anders, trouwens. Ja, er moet wel iets mee gedaan worden. Ja, dat moet echt. Je kan, kan niet... Dan, uh, dan ben je ben een copycat. Ja, precies. Ik wil eigenlijk nog iets laten horen van je. En uh, dat is het nummer Summer Child. Ah. Dat staat ook op je nieuwe plaat. Uh, ja, dat is, dat is ook een heel uh, bijzonder nummer. Dat heeft op een eerdere cd ook al gestaan van je. Blue. Ja, het eerste nummer van Blue. Uh, ik heb uh, vorig jaar een aantal concerten gedaan... met de strijkers van het Metropoolorkest. En uh, twee nummers uit die uh, arrangementencyclus uh, zijn op deze cd gekomen. Omdat, ik, uh, omdat dat gewoon een, uh, even een mooi moment is om even iets anders... te even wat strijkers horen. Ja, is, ze speelden het zo fantastisch. Het was gewoon, ik liet het horen aan wat mensen. Het moet erop. Het kan niet zo zijn dat dat is ook reflective. Ja, laten we luisteren. De compositie uh, Summer Child van Michiel Borstlap... enigszins rudely interrupted omdat de nieuws is van het Radio 1-journaal... rond Berlusconi, de rechtszaak tegen Silvio Berlusconi. Christian Bonenbakker, hij gaat spreken met correspondent Rob Zoutberg. Ja, in uh, Rome is zojuist uitspraak gedaan in de Mediaset-zaak. Dat is inderdaad de belastingfraudezaak rond uh, Berlusconi. In de rechtbank is Rob Zoutberg. Rob, uh, wat heeft de rechter bepaald? Ja... Een tweedelige, ledige uitspraak is eruit gekomen. Berlusconi is hier veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Vanwege die belastingontduiking. lijkt dat er nog een ander belangrijk element aan de zaak. En dat ging zeg maar, om het ontnemen van zijn publieke functies. En daardoor zou hij zijn zetel in het klimaat van Italië moeten opgeven. Nou, dat deel, van daar heeft de rechtbank van gezegd. Het hoogste hier, dat moet terug naar het Hof van Appel in Milaan. Daar moeten we opnieuw naar gaan kijken. Dus voorlopig eindigt het hier in deze zaak met vier van voor Koning, maar hij kan blijven zitten in de Senaat. Ja, en die celstraf moeten die ook gaan uitzitten? Ja, dat uh, wordt nu spannend. Kijk, er zijn amnestiewetgevingen hier... Uh, waardoor hij er zo drie jaar van die stad kan, uh, kan afhalen... omdat het zijn allereerste beoordeling in zijn hele leven is. Um, het een jaar over, ja, hoe wordt het ingevuld op Sociale dienstverleiding. Ik denk, achter de traurie zullen we hem wel nooit zien. Uh, maar goed, het valt op een of andere manier dat het jaar toch dichter moet gaan worden. Ja, en um, de lijn is vrij slecht, Rob, dus we laten het even hierbij. Dank wel. En dit was uh, Christian Bonenbakker van het Radio 1 Journaal... over de uitspraak in de zaak tegen Silvio Berlusconi. Vandaag speelde dat en die uitspraak is dus net gedaan. Dit is het uh, radioprogramma Kunststof op Radio 1. U bent van harte welkom om te reageren op deze uitzending... via onze website radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Kom maar op met uw vragen en uw opmerkingen. Mijn gast heet vandaag Michiel Borstlap. Dat heeft u misschien al wel gemerkt. Hij is pianist, hij is componist. Hij heeft een cd gemaakt met ja gevoelige... Uh, meditatieve muziek, uh, muziek die je in vervoering brengt, zo zou ik het willen noemen. Uh, reflective heet het. En daar wordt ongelooflijk positief op gereageerd door onze luisteraars. We hebben dat zo straks al gemerkt, maar nu weer, Er komt uit Buenos Aires, notabene. Een uh, reactie kippenvel in Buenos Aires en dit is nog mooier dan de versie van Anouk. Oh, nee, nou, nou, ja. dat is lief. He? En, en het wordt ook volop geciteerd. De Emir van Qatar belde. Heeft hij over zes weken een opera. Toen zijn we keihard aan de slag gegaan. Michiel Borstlap op Radio 1. En zo is het maar net. Even die schouders eronder. <laughs> en dan heb je zomaar een opera. <laughs> Hoe pijnlijk is dat eigenlijk als je weggedraaid wordt trouwens, lijf? Nee helemaal, niet. Nee? Nee, nee, helemaal niet. Je nee. beweegt gewoon mee. Ja. Met het nieuws, met bellis ja, nee, of wat ja, er dan nee. ook gebeurt. Ja, nee, nee, nee natuurlijk. Ook daarin uh, weinig Hoekse en Kabeljauwse twisten of weinig... Jij maakt zelf radio, hè? Ik heb een programma, ja, op uh, Classic FM. Ja, wat ja. doe je daarin precies? Nou, ik, dit, uh, voor de zomer uh, was het eigenlijk een programma... Uh, wat ik, waar ik gasten uh, inviteerde. Zij vertelden over wat zij van mooie muziek vonden. Ja. En toen kwam de leiding van Sky Radio... Uh, een paar weken geleden bij mij tijdens de zomerstop... en zei ja, dat is eigenlijk onzin. Want jij moet gewoon zelf je eigen muziek draaien. En toen, toen dat kon vond we, jij natuurlijk zelf ook al lang. Ik ook een beetje meekomen. Maar ik, nou goed, dat is hartstikke leuk. En dan gaan we, in september gaan we daarin verder. En waarschijnlijk doen we dat gewoon uh, live uit mijn eigen theater. Ja? En dat heet The Velvet Room... Uh, live at the Velvet Room, hoe gaat dat heten? Ja, want uh, dat is eigenlijk... Uh, ik, ik, ik heb er vandaag uh, met, met ontzettend veel plezier... Uh, door de voorbereiding uh, heen, ge, heen geworsteld. Zal ik maar zeggen, dat worstelen klopt dus niet. Gewerkt. En toen viel, bleef mijn oog echt hangen op dat jij in je huis in Nichtenvecht... waar jij woont. Jij woont daar in een soort, soort deel van een kasteel. Aan, het, aan de vanzelfsprekend aan de vecht. Ja. Uh, heb jij je eigen concertzaal? Tje. Tje. Tje. Maar ik, ik krijg meteen een Wibi die visioenen. Ja, nou, Nog even. De... Mickey Mouse staat op de oprijlaan. De, op de, op de, op een grofie. Een <laughs> grofie erbij. Nee, maar vertel eens. Wat is dat? Uh, nou ja, ik heb, uh, het, is, het, is een, het is een ronde kamer. Met, en Het is niet heel groot. Uh, maar er is een panoramafoto uh, van een lege zaal in een concertgebouw. Dus het geeft zekere diepte. En, uh, aan, en in het midden staat een, een mooie vleugel. En daar doe ik al, uh, daar, daar, daar werk ik. Maar daar komt ook één keer in de maand of één keer in de anderhalve maand. En dan komen we dan gewoon, uh, dan doen we een concert. En dan Voor ik... twee handjes vol mensen of hoeveel mensen? 18, 18, 18 mensen. stoelen, oude, oude, oude mooie comfortabele bioscoopstoelen. En, en wat, wat is de gedachte hierachter? Wat wil je hiermee? Nou, ik heb er een hoop van geleerd als eerste. Want ze zitten zo dicht op je, ja. dat het in eerste instantie een beetje... ...nogal ja, een beetje in zekere zin beangstigend was. Uh, van jeutjes kunnen alles horen wat ik... ...allemaal foute noten... Dit is, is echt maak. intiem. Het is echt intiem. Ja. En daarna, toen raakte ik eraan gewend... ...en toen ging ik dus ook weer... ...dan kan je ook echt voelen wat die muziek bij mensen doet... ...en welke muziek dus niet ja. werkt... He, ik had ook een stuk van nou, dat is leuk. Nou, dat voel ik voel gewoon. Heb je die nieuwe stuk ook uit, al uitgeprobeerd op, ja, op het ja, publiek? Ja, ja, ja. ja. Dus je voelt meteen wat er gebeurt. Ja, ik voel meteen eigenlijk van, nou, dit, is, uh, dit vind ik zelf leuk. Maar ik merk gewoon... En het is niet zo dat ik mu muziek voor de miljoens maak. Helemaal niet. Alleen het moet wel uh, moet bij mij passen. Maar het moet ook bij uh, het publiek passen. En wat is dat dan? Is dat kippenvel? Is dat ontroering? Kun je, ja, kun, je, die... kun je dat nog op een andere manier checken, eigenlijk? Ja, ze zeggen het altijd. Het is ongelooflijk. Het is bizar. Ik, ik, ik speel de helft aantal noten van wat ik vroeger speelde. En, het, en er is. voor Verdu dubbel zoveel resultaat. Zou ja, resultaat in de zin van dat ik blij ben dat, dat, dat, uh, dat de muziek aankomt. Want anders dan, ja, is het niet. Uh, niet uh, zo ambitieus ben ik, dat, ik dat, dat wil ik graag. Ik wil graag dat het aankomt. Ja, En dat, en dat zie je in zo'n kleine concertzaal... als ja. mensen zo dichtbij je zijn. Ja. We spraken met je vriend Paul uh, Meulemans. En ah. hij zei... bij het uitkomen van de CD Blue... dat was na de geboorte van zijn dochter... stond hij in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Hij speelde magistraal. Dit was de buitencategorie. Later kwam ik zijn moeder tegen. Zij had hem nog nooit zo mooi horen spelen. Je zou kunnen verklaren dat dit geluk is vanwege het vaderschap. Ja, dat heeft ook mee te maken, ja, zeker. Maar hoe vertaalt zich dat nou muzikaal? Of, of hoe? Nou, dat een vader. andere vriend van je, Erik Kogen, die zegt dan bijvoorbeeld... romantischer, lyrischer. Is dat ja. het? Is dat de toets? Ja. Ja, ja, kennelijk. Ja. Maar niet als beginnend van ik wil romantisch en lyrisch zijn. Ik wil gewoon iets maken wat in mijn hart zit. En wat in je hoofd zit, oh, dat kan je dat kan, ja, redelijk snel kan je dat spelen. Weet je? Dat is met de jazz ook uh, altijd al gebeurd. Maar iets wat in je hart zit, oeh, dat is moeilijk. Om, daar, om, daar, uh, om dat te pakken, dat is echt moeilijk. Dus ik heb daar, uh, voor, uh, qua compositie, dus dat is, daar heb ik heel veel... Uh, dat waren die bloed, zweet en tranen. Ja. Maar daar uh, moet je ook soul-searching voor doen. Ja. En zoals ik jou vroeger kende, ik kwam je ook nog wel eens tegen... zat je voornamelijk pittig in het nachtleven van Amsterdam. <laughs> je was gewoon een wilde jongen. Ja, ja, ja klopt. Ja. Is, dat, is dat ingewikkeld? Staat dat op gespannen voet met soulshirts je bedoel ik? Ja, dat, nee, dat, dat, dat is misschien ook waar ik nu woon uh, makkelijker. Maar, uh... Met een oprijlaat. <laughs> <laughs> en een landgoed. Ja? ja, ik weet het niet. Het is, uh, nee, het is, heeft echt met te maken met... Uh, met uh, ik ben ook gelukkig ben in, in een hok. Kijk, als ik een ijskast heb waar wat uh, te eten en te drinken valt... en een bed en een tafel en een piano, dan ben ik eigenlijk... Dat heb ik, ja. Zo heb ik een tijd lang in New York gewoond. Ik was, ik was echt zo ongelooflijk gelukkig. Ja. Heerlijk vond ik dat. Je was dus dat fucking, gaat niet, happy fucking happy, White. Ja. Fucking happy, fucking <laughs> happy. Ja. Precies, dus, dus het dus, gaat niet uh, om op die oprijlaan en nichten. Nee, nee, helemaal niet. Nee, het, is echt, uh, het is echt puur gewoon uh, de piano. Die uh, Er is iets met die piano en ik ben er nog steeds niet achter. Maar ik, ik, ik ga erachter komen. Zoiets. Laten we even naar een stukje muziek luisteren. Want muziek oh ja. is, is, is, is, de, is, de, is de mooiste taal. Always in the night. Ik, weet niet, ik denk niet dat we het hele nummer draaien. Maar we kunnen er nog een, een significant deel ervan laten horen. En uh, dat staat ook weer op die nieuwe CD Reflective. werkt aan zijn tegel en dat is heel goed, want... We zetten zo meteen de afdaling in en we gaan landen met dit programma. Niet nadat ik eerst even verteld heb dat we een zeer oplettende luisteraar hebben. Truus Pinkster heet ze. Zij zegt, Mieke Borstlap kent geen andere muziek dan jazz... waarin zoveel omgaat aan informatie in het hoofd van de muzikus. Ik wel, de barok van 1600 tot 1800. En dan met name voor de toetsenisten en de akkoordinstrumenten... luid, citarone, etc. Ook zij reageren enkel op de basis van de baslijn... voortdurend op de overige muzici, inclusief de zaal en uiteraard als luisteraar wil ik alleen genieten van de fantasierijkheid... het improvisatievermogen, het verhalende vermogen van deze muzici. Ik wil niet weten wat er aan intellect voor nodig is. Exact. exact. Jij schudt stevig met je hoofd. Ja, helemaal met Truus eens. Dat was ik inderdaad een beetje vergeten. Maar de vroege barok, daar is, wordt ook heel veel geïmproviseerd... en daar is een constante alertheid... En een constant vraag-en-antwoord spel dus. Ja, wat, goed, je in de, wat je in het jazz ook tegenkomt. Ja, met je medemuzie, maar ook met jezelf. Ja. je hebt er zelf ook, ook nog een gedoe. Als ja. je zelf een idee hebt over je spel, hoe moet je daar dan nou met mee omgaan? Maar dat is in ja. de het het gelijk, zeker. Dus eigenlijk kun je jezelf tijdens een uitvoering nog flink in de put praten, begrijp ik. Zeker, daar moet je echt voor oppassen. Ja, daar moet je zeker niet door doen. Ondertussen heb jij een heel akkoordenschema, geloof ik, opgezet. Je bent een muziekboek aan het maken. Je kunt het allemaal straks op onze, onze site zien. Wat staat hier op deze tegel, Michiel Borstland? Nou, het is eigenlijk één... Een notenbalk, twee notenbalken met ja. rechterhand en linkerhand, om maar even zo te zeggen. En ja. De noten zijn, meer, zijn geen noten, maar het zijn wat, wat steekwoorden van deze uitzending. Dus jouw naam zet erop: kunststof en quore aan doek. Oh, cool, oh ja. ja, Berlusconi, Philip Klaas, Radio 1. Zeg ik er al het woorden bij, zaterdag 3 augustus, South East Jazz Festival, Arena Amsterdam. Daar is hij te zien, deze man. Ja. En zijn cd komt volgende maand uit en iedereen kijkt daarnaar uit. En leuk dat ja. je hier was. Dank je wel. Heel fijn. Twee dingen zometeen. Marcel Teehuis uh, gaat praten over de moord op Sibine Janssens. Ze praten met hem over deze zaak en het boek dat hij daarover heeft geschreven. Zometeen, na 8 uur, hier op Radio 1.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 Met Arendo Jouwstra, hoofdredacteur van Elsevier... over de gay parade, religieuze minderheden en nieuwe media. Schrijver Abdulkader Benali is gastrecensent... de rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Wat dan opvalt is dat de reguliere media... die wil daar dan niets aan doen en dat vind ik toch wel heel vervelend. Veel satire. Ja, ik, ik laat heel erg graag mijn plasser zien. Ja, het lijkt wel of die daardoor als het ware menselijker wordt voor de kiezers, hè? En live muziek van Kensington.